5 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Fraudeverlies UBS bank groter dan gedacht. VN vraagt hulp voor Pakistan. En PSV Ajax eindigt in gelijkspel.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 De betogers zeggen dat ze zijn geïnspireerd... door de opstanden in de Arabische wereld. Ze willen het protest bij Wall Street nog dagen volhouden. De Verenigde Naties en de Pakistanse regering... hebben een oproep gedaan voor hulp aan de overstroomde gebieden in Pakistan. Er is op korte termijn zo'n 260 miljoen euro nodig. In het zuiden van het land zijn elk jaar weer overstromingen door moezonregens. Sinds eind augustus zijn enkele honderden mensen omgekomen... Honderdduizenden mensen zijn dakloos geraakt. En er is een groot tekort aan tenten, water en voedsel. Vorig jaar waren de ergste overstromingen in de geschiedenis van Pakistan. Toen kwamen ongeveer 2000 mensen om het leven. En nog tienduizenden wonen nog steeds in tentenkampen.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 FC Twente nam met een 5-2 zegen op ADO Den Haag de koppositie over. En die ploeg die deelt nu met AZ die koppositie. Dat uit bij RKC met 2-1 won. Het weer, stevige buien, met kans op hagel en onweer, maar ook felle opklaringen. Vanavond vooral in de kustprovincies buien een minima vannacht rond 10 graden. Morgen wolkenvelden en opklaringen en ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan een graad of 17.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 Yo, hey. 7 minuten over vijf wordt nog steeds gevoetbald in de eredivisie tussen Utrecht en Heracles. Frank Wielaert. 35 minuten onderweg, het is 1-1 geworden in de Galgenwaard. Kwanza, die kwam nou 25 meter van de goal ineens helemaal vrij en bal bezit. Hij kon eigenlijk niet anders dan gewoon schieten. Deed dat niet eens zo heel erg geweldig, maar Nielsen zat er onderweg nog aan. En dat maakte Van Dijk kansloos op de inzet van Kwansa. En dat betekent 1-1 in een leuke wedstrijd waarin heel veel fout gaat. Maar dat heeft helemaal geen invloed op de amusementswaarde van dit duel. Het maakt het eigenlijk alleen maar leuker, want dat levert een flink aantal kansen op. En tot nu toe dus twee goals bij utrecht Herakles. In Engeland wordt er ook gevoetbald. Topper tussen Manchester United en Chelsea staat na zeven minuten spelen al op 1-0 voor Manchester United. Doelpunt van Smalling. Gaan wij naar de Nederlandse Eredivisie. Drie wedstrijden werden er eerder vandaag al gespeeld. En al, toen alle rookpluimen waren opgetrokken... bleek dat Twente de nieuwe koploper is in de Eredivisie. Twente won thuis met 5-2 van A door Den Haag. Maar echt gemakkelijk ging het niet. Bij de rust stond het nog maar 1-1. Uh, ja, zo, uh, zometeen meer over FC Twente en Coadriaanse. Eerst even naar Frank Wielaert. Daar is het 1-2 geworden namelijk bij uh, Utrecht tegen Heracles. Hele goede actie van Breukers. Die helemaal vrij doorkomt aan de linkerkant dan wacht op zijn tegenstander. Dat is uh, Zulo. Die uh, sprint hem keihard voorbij. Dan kan Breukers nog verder richting de goal oprukken. Dan moet Utrecht wel uit positie gaan lopen. Dan legt hij hem heel simpel. Twee meter voor de goal. Helemaal klaar voor Gleinerplett. Die scoort dus gewoon weer zijn vijfde al van dit seizoen in de zes wedstrijden waarin hij heeft uh, deelgenomen. Het is 2-1 geworden voor Heracles in Utrecht. Terug naar FC Twente, de nieuwe koploper dus in de Eredivisie. met 5-2 van ADO bij de rust 1-1. Niet echt tevreden zal Ko Ariaanse zijn geweest in de rust. Maar misschien is hij dat ook wel niet met die 5 2 eindstand. Want ja, Adriaanse die is natuurlijk ook uh, de man die de term scorebord journalistiek uitvond. Dus die 5-2 is misschien wat geflatteerd. Inderdaad, het, het lijkt heel wat, maar uh, het ging heel erg moeizaam. Kan je dat verklaren? Dat kan ik wel verklaren. De snelle penalty tegen, dat werkt natuurlijk tegen je. Um, de kleine ruimtes waarin we moesten spelen... waar we eigenlijk geen oplossing konden vinden. Door vaak te onzuiver spelen of te ongeduldig... of te lang aan één kant zitten, de bal niet naar de andere kant. Of acties die wel lukken aan de zijkant... maar met een verkeerde voorzet. Uh, ik kan me Ola en John uh, bijvoorbeeld herinneren. De eerste helft die echt goed doorkomt. Dan twijfelt hij, dus ja, moet ik nou schieten, moet ik hem nou uh, terugleggen? En dan loopt hij te lang door en dan heeft de keeper de bal. Nou, dat soort... Uh, dan ook het goede spel van Den Haag verdedigde goed, vond ik. En uh, ze kwamen er ook voetballend goed uit. Ze uh, wisten altijd wel hun spits uh, te bereiken of hun rechterspits. En uh, ja, dan, dan is er altijd dreiging. Stoor je je aan, uh, vooral dan in de eerste helft, aan, aan de slordigheid... en misschien het lage tempo van jouw ploeg? Ja, lage tempo. Als je een, uh, nog hoger tempo, of in een hoger tempo gaat spelen... dan wordt het nog slordiger, nog onzuiverder. Nou, je moet gewoon wat uh, geduldiger spelen... Want uh, het gevoel blijft dat er, en dat zal jij als trainer ook hebben... dat er nog zoveel winst valt te behalen als je kijkt uh, naar wat jullie uh, klaarspelen. Nou, kijk, als je dit team vergelijkt met het team van vorig jaar... dat was min uh, Theo Jansen, min uh, Brian Roes en, en Chatley die al langdurig geblesseerd is geweest. Ja, Die stonden er normaal in. Dat, dat zijn drie jongens met veel creativiteit. Het is een heel ander team. Uh, ik heb nu andere jongens. Uh, ik heb Willem Jansen, ik heb Ver uh, en... Uh, ja, hier en daar uh, wat uh, Ola John, die bijvoorbeeld uh, uit zijn jeugd doorgekomen is. Ja, dat zijn andere type voetballers. Die moeten het meer met elkaar doen. Die moeten meer samenspelen. En uh, ja, het is niks moeilijkers dan uh, echt in hoog tempo goed kunnen samenspelen. Want uiteindelijk maak je in die tweede helft een hoop doelpunten. En zal dat tot tevredenheid stemmen? Nou, dat zeker. Niet alleen de goals, maar ook de, de kansen die we gecreëerd hebben. Het waren niet de enige kansen die we gecreëerd hebben, waar ook een paar mooie bij. Van, van Bayrami, die er net in zat. Luc binnenkantpaal. Maar het hadden nog een paar meer kunnen zijn. Maar aan de andere kant had Den Haag in de tweede helft... ook een hele goede kopkans met Verhoek die hij naast kopte. Die kan hij ook zo inkoppen. Al met al, wel bovenaan nu. Ja, na nou zes wedstrijden bovenaan staan. En, uh, samen met AZ, geloof ik. Hè? Op zich is het natuurlijk goed. En, uh, het hadden natuurlijk nog drie meer kunnen zijn... als ze Geroda in de tweede helft wat beter hadden gespeeld. Maar goed, we zijn moeten dikke vaders zijn zo. Hij is afgelopen, hey, romantics, heerlijk met... That's what I like about you. Kun je iets specifieker zijn, Tom? <laughs> oh, dank je, dank je. Uh, goed, we gaan weer eens even naar Frank Hulaard. Ik dacht dat de heer Rakels was alleen maar thuis te strijden. Kom binnen, maar uh, het gaat toch ook goed daar, hè? Ja, zeker. Het is ook nog, ze spelen ook nog heel behoorlijk. Ze spelen ook echt om, om te winnen. Ze spelen aardig voetbal. In de beginfase ging het zelfs heel gemakkelijk. Ging er ook nog weinig mis. Nu gaat het dus af en toe wel eens wat mis. Maar dat is ook prettig voor Utrecht. Dan kunnen die ook lekker deelnemen aan de wedstrijd. En dat maakt het ook tot een vermakelijke namiddag hier zo op zondag. 2-1 voor je trouwens in de Galgenwaard. En nu ook balbezit voor de Almeloers. Veel ruimte en tijd voor Kwansa. Niemand die het er moeilijk maakt nog op de eigen helft. En de Almelo spelen rustig rond nu zelfs op eigen helft. Looms een tikje naar Van der Linden. Van der Linden eventjes inspelen op Everton. En op het moment dat je dan denkt Everton zal hem wel weer terugleggen naar Van der Linden. Legt hij hem toch nog breed buitenkantje voet richting Looms. Die had er alleen even niet op gerekend. Hoewel die toch was doorgelopen. Everton herstelt dan zelf dat hij dat niet helemaal lekker heeft gedaan. Utrecht komt niet in balbezit. Dus Herakles nog altijd aan die linkerkant van de Linde. Eh, maakt even de schijnbeweging dat hij hem diep wil gooien. Maar uiteindelijk gaat die bal naar achteren, naar pasveer. En die doet dat dan in plaats van zijn aanvoerder, wel gewoon hard naar voren. Alleen daar is dan eventjes niemand te vinden. Want Everton was net op weg richting de middenlijn. Dus gaat die bal over de zijlijn en kan Utrecht gaan, gaan gooien. Zoals gezegd een, een vermakelijke middag omdat er veel misgaat. Maar ook omdat sommige combinaties ineens dan wel heel vloeiend lopen. En dat allemaal toch redelijk veel kans heeft opgeleverd in dit duel. Hoge bal nu richting Gerndt in het punt van de, van, de, van de aanval... waar hij regelmatig is opgedoken in deze wedstrijd. Op papier staat hij dan aan de rechterkant en Moulenga in de spits. Maar die twee wisselen dat toch regelmatig af. En Gerndt is ook nog wel eens geneigd om uit te wijken naar de linkerkant. Nu de ingooi voor Heracles. Looms gaat gooien, kan dat heel ver richting de middenlijn richting Everton. Die krijgt in de rug te maken met Bovenberg... Wel krijgt hij de bal tegen de borst, gaat hij over de zijlijn... dus mag Bovenberg op zijn beurt gaan gooien. Is het nou net even een fase waarin niet zo gek veel gebeurt... maar waar nog wel steeds heel veel in misgaat. Assar, diepe bal, pasveer, makkelijke vangbal. Hij kan even zorgen voor de rust, want het is nog uh, tien seconden... voordat we hier officieel uh, kunnen gaan pauzeren. Daar komt dan nog één minuutje bij, zien we nu aan de zijlijn... En uh, dat betekent dat we aan de blessuretijd zijn toegekomen. Utrecht trekt zich terug in die uh, laatste minuut van deze eerste helft. En Herakles gaat uh, proberen op te bouwen via Looms. Neemt daar de tijd voor. Van der Linden wijst eigenlijk naar links. Maar krijgt vervolgens zelf de bal aangespeeld. En Looms gaat dan in tweede instantie als hij hem weer terugkrijgt. Toch maar naar links richting Kwanza. Kwanza terug naar Looms. Gewoon rustig dat minuutje vol spelen. Achterin pas weer terug naar Looms die de ruimte en de tijd krijgt. En Utrecht schuift. Heel langzaam en met alles behalve enige overtuiging naar voren richting de helft van Herakles En als het dan zat is en toch een beetje vindt dat Moelenga te dichtbij komt... schiet hij hem heel hard over de zijlijn en mag bovenberg gaan gooien. Metertje of vijf over de middenlijn, rechterkant van het veld. Gaat hij nog een kans proberen te creëren? Nee, hij gooit hem zo tegen Kwanza aan. Dus kan Herakles er nog een keertje uitkomen. Overtoom, Duarte wil er vandoor over de rechterkant. Maar Overtoom kiest voor het midden, voor Plet Die had er eigenlijk niet op gerekend, want die zag in zijn ooghoek ook Duarte. De hoek induiken. En dus komt die bal bij Van Dijk terecht. En doet Utrecht nu wat Herakles net deed: even die bal achterin rondspelen. Zorgen dat je in ieder geval niet meer in de problemen komt. En op het moment dat Bra maar dat in de gaten heeft, denk je, nou weet je wat, één minuut of geen minuut. We stoppen ermee voor wat betreft de eerste helft. Leuke eerste helft: twee goals voor Herakles, eentje voor FC Utrecht. Als de tweede helft ook zo vermakelijk wordt, hebben we in ieder geval een aardige namiddag.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 Your heart with my... Het een beetje bij het uh, weer die plages van Crystal Fighters. Dat we gaan het hebben over RKC-AZ. AZ won met 2-1 in Waalwijk. Denk je, ach, is een normale uitslag. Maar als je de wedstrijd gezien hebt, RKC speelde goed mee. Kwam achter, dankzij we wel heel goedkoop gekregen Regen. Strafschop voor AZ. Ellen benutten hem. Castillon op slag van rust 1-1. En Ben schop, na een grote persoonlijke fout bij RKC achterin... maakte de 2-1 voor AZ. Misschien wel verdiend, misschien ook niet voor RKC. Had er misschien wat meer ingezeten. Wie zal het zeggen, Philip we praten er in ieder geval over met Ruud Brood, de trainer van RKC. Verlies je deze wedstrijd alleen door persoonlijke fouten of is er meer aan de hand? Nou, dat uh, eerste is zeker het geval. <laughs> dat kon je moeilijk ontkennen. Dat zijn persoonlijke fouten. En, uh... Maar ik wil graag een antwoord op, is er meer aan de hand? Nee, nee niet zo fel. Want nogmaals, we stonden behoorlijk redelijk. We begonnen goed. En uh, uit het niet scoren zij uh, notabene, waar we het over hebben gehad, uh, uit een strafschop. Dus een slechte spellenvatting van ons. Daarna vond ik de wedstrijd vlak. En tegen het einde straf je een fout van hun af. Tweede helft zie je dat je uh, kan voetballen. Zij zakken wat in, tempo gaat eruit. En dan moet je er meer uit zien te halen. En dan gaat een individuele fout ook weer uit niets. Want ik denk, uh, als je gaat kijken, de kansen die zij hebben gecreëerd, tweede helft, is, is minimaal. Ja, dan hebben we dat heel slecht gedaan. Maar ondanks het feit dat het bepaald niet jullie beste wedstrijd was... kom je voetballen toch mee met een ploeg die in vorm is? Nou, ik vond ons behoorlijk volwassen spelen. Uh, geduldig, rustig aan de bal. We konden de zijkant te vinden, met name de eerste helft. En de uh, tweede helft zie je dat, dat ze nog een beetje onwennig zijn... tegen een goed voetballend team. AZ is natuurlijk wel uh, het team, vind ik, in vorm. Maar die hadden het vandaag ook niet. En dat mis je net in een eindfase. Dat je nog wat fanatieker, zeker in die 16, mag zijn... En uh, ja, dat, uh, het was helaas, dat vond ik te weinig. Uh, we werden slordig. Ja, en dan, uh, uh, dan maken we dus de keuzes niet meer naar de zijkanten toe. Maar allemaal door het midden. Ja, en zij wachten in de omschakeling. Maar ik vond ze inderdaad minder spelen. Maar uh, wat een luxe positie toch voor je. Dat je zo ontevreden kan zijn, zo de smoring kan hebben... om zo'n nipte dat in de laag thuis te gaan zetten. Ja, ik vind dat je tegen zo'n team moet je minimaal gelijk spelen. Als je de Westerbelt bekijkt. Zij hebben een fase gehad, tuurlijk konden ze tweeën ommaken. Maar over het algemeen, eh, ja, als je de tweede helft bekijkt... dan had, dacht ik, nou, we hebben misschien uh, wat vaker de bal. Maar het is nog niet dreigend genoeg. Uh, tuurlijk gaat er een hoop fout, maar je mag hier niet van verliezen, vind ik. Heb je je doelstelling al een beetje verlegd bij RKC? Van uh, niet degraderen naar nou, misschien kunnen we wel veertiende worden of zo? Nee, want ik, uh, ik denk dat Assis zijn doelstelling ook niet verlegt om uh, kampioen te worden. Nee, maar jouw spel, het spel van jouw ploeg geeft toch aanleiding om te zeggen... nou, we hoeven zeker niet rechtstreeks te degraderen... en we hoeven uh, zelfs misschien niet 16e of 17e te worden? Nee, nee, nee. wij hebben uh, gewoon verhogen dat we zeg maar, uh, niet willen degraderen. En als dat uh, betekent via play-offs of uh, dat je eruit blijft... Prima, maar we zijn net onderweg. We zien nog genoeg uh, zaken wat beter moet. Dat heb je vandaag ook kunnen zien. Dat is Eredivisie voetbal. Twee fouten worden afgestraft. En we gaan nou niet roepen van uh, andere doelstellingen. In dat proces zitten we nou eenmaal. Dus uh, we balen gewoon dat we, we hebben verloren. Klaar. Twee fouten die werden afgestraft. Eentje daarvan was al vroeg in de wedstrijd... waaruit Elm uit een penalty aanzet op voorsprong zette was Ruud Brood in gesprek met uh, Filip Koken. En Filip Koken bleef daar nog even hangen in Waalwijk. En kwam ook een van de spelers tegen van RKC, Guy Ramos. Ook een van de hoofdrolspelers zou je mogen zeggen. Want hij was de RKC'er die die uh, penalty veroorzaakte. Guy, het is uh, knap sneu om zo te verliezen. Uh, best wel, omdat je... Uh, ja, je speelt niet verkeerd. Het is AZ. Ik denk uh, best voetballend ploeg op het moment. En uh, ja, door twee fouten van mij verlies je de wedstrijd. Zie je het ook echt zo als twee fouten voor jou? Laten we eens bij de eerste beginnen. Op het moment van die penalty, hoe zie jij dat? Uh, ja, vrij trap AZ. Uh, de bal wordt voorgeslingerd en. Uh, ja, ik ben te laat. Ik. Uh, hij, hij trekt mij ook in eerste instantie. Duw- en trek weg, over en weer. En. Uh, ja, slecht om op de stip. Uh, ja, gewoon terecht. We zien uh, drie koppeltjes die trekken aan elkaar. En hij pikt jou eruit, hè? Ja, maar wat ik zeg. Uh, dat, dat gebeurt gewoon, bij cornersvrij trappen, dat gebeurt gewoon. En, uh, ik heb de pech dat hij uh, me nu op de stip legt. En de pech dat hij het ziet? Ook. Maar je zegt wel, terecht de penalty? Ja, ik trek hem, dus het is terechte penalty. Hoe zie je het moment van die tweede goal, die goal van Benschop? Schop? Uh, komt een lange bal. Uh, ik wil hem met uh, rechts wegschieten, ik moet dat met links doen. Uh, ik raak de bal verkeerd en uh, ja, Benschop uh, snijdt voor me langs. Ik kan hem neerhalen, heb ik direct rood. Ik gok erop dat hij, uh, dat hij misschien nog mist. Was dat echt een bewuste keuze om uh, rood te ontlopen en maar niet aan te pakken? Uh, ja, ik denk uh, als je ik denk de laatste 30 minuten met uh, 10 man verder moet tegen AZ. Dat je hem alsnog wel tegen gaat krijgen. En, uh, ja, het, was, het was een gok van mij. Het is eigenlijk niks voor jou om dit soort fouten te maken, want je maakt zo'n stabiel seizoen door. Uh, ja, we zijn pas vijf wedstrijden onderweg. Of ja, dit was de zesde. En uh, dan is het extra zuur dat je uh, ja, zo'n. Uh, hoe zeg je dat? Zo'n stempel druk op de wedstrijd. Een negatieve stempel. En uh, ja, Op naar de volgende nu. Ik denk uh, dat ik me moet herpakken en uh, tegen NEC weer er moet staan. In het volle muziek uit de jaren 80. Lois Lane en Fortune Fairy Tales. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes, hier is Onno Daveney de Wit. Volgens de Rotterdamse korpschef Pauw hebben agenten gisteren terecht hun pistool getrokken. om Feyenoord-supporters op afstand te houden. De agenten hadden geen andere mogelijkheid meer, omdat de supporters hen met een ijzeren staaf te lijf gingen, al dus Pauw. De vier arrestanten zitten nog vast.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 En vanwege de zware bewolking en de harde wind is de dropping van parachutisten boven Groesbeek afgelast. De dropping is onderdeel van de herdenking van de geallieerde luchtlandingen rond Arnhem in 1944. Door de harde wind raakte gisteren bij een dropping boven Ede tien parachutisten gewond. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met nog steeds een paar felle buien boven Nederland, ook opklaringen. De zon schijnt op sommige plaatsen ook heerlijk. En die, bellen die, die, die buien die kunnen best behoorlijk uitpakken, met onweerskansen er nog bij, misschien ook wel wat hagel. Geleidelijk aan wordt het op de meeste plaatsen droog en vannacht hebben we alleen in het noordwestelijk kustgebied nog een buitje. In het binnenland koelt het dan af naar 7 graden en lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen zonnige momenten. In het zuiden blijft het droog. In het midden is de buienkans klein. In het noorden iets groter, vooral in de ochtend. Maar in de loop van de middag wordt het echt overal weer droog. En dan is het zo'n 17 graden en waait er een matige wind uit het westen tot het zuidwesten. Alleen in het waddengebied is de wind af en toe vrij krachtig. Windkracht 5. Dinsdag wolkenvelden. Kans op wat regen of motregen in de loop van de dag. Woensdag een buitje, maar ook alweer wat zon. En later in de week wordt het dan echt op de meeste plaatsen droog. Eh, schijnt de zon vaker en is het ongeveer 18 graden. ANWB Verkeersinformatie vielen op de A13, daarna richting Rotterdam... tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein, 6 kilometer. Bij het knooppunt staat een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Langzaam rijden op de A27 bij dag gorkum tussen knooppunt Hoijpolder en Nieuwendijk. Op de A58 vanaf Vlissingen naar Bergen-op-Zoom voor de afrit Kapelle, 4 kilometer. En vanuit Os op de A59 naar knooppunt Zonzeel, 6 kilometer voor knooppunt Hoijpolder. Vier minuten over half zes. Het laatste half uur der overzicht. En we houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen... bij Utrecht, Herakles, waar het nu nog rust is. En Herakles met 2-1 leidt. En de paarden dan, Gerko Schreuder, die springen pas weer vanaf 6 uur. Onder de groene hemel, in de blauwe zon... speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvel...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 Het land van Maas en Waal, van Maas en Waal, van Maas en Waal. Uh, jeugd van Tom Ja, jelleke. Ja. Ja, land van Maas en Waal, Boudewijn, Le Grandeur. We gaan weer eens even naar ja. het uh, voetballen, Frank Wielaert. 47 minuten onderweg in de Galgenwaard bij Utrecht tegen Herakles. De Almeloers leiden met 2-1. Eén wissel in de pauze. Zolo in de kleedkamer achtergebleven. Hij is geblesseerd voor hem. Dave Bulthuis in de ploeg gekomen. Hij is dus de nieuwe linksback in die tweede helft bij Utrecht. Kleine overtreding gemaakt nu. Door, volgens mij is dat Snijder die dat deed ten opzichte van Overtoom. Dat betekent vrije trap voor Herakles. Een medetje of twintig van de achterlijn. En Overtoom maakt niet erg veel haast om die bal te gaan ophalen. Het is wel duidelijk dat hij ook nog de vrije trap moet gaan nemen. Dus dat gaat allemaal nog wel even duren. Intussen kan Van Dijk zijn tweemansmuur netjes neerzetten. Maar ook die maakt niet echt aanstalten om daar heel veel werk van te maken. Bal ligt inmiddels op de goede plek. Brahma heeft dat allemaal netjes gecontroleerd. Loopt weg bij de plek waar de vrije trap genomen gaat worden. Vanaf de linkerkant Overtoom gaat die bal laten indraaien. Richting de tweede paal natuurlijk. Van Dijk blijft staan. De bal blijft hangen en wordt uiteindelijk weggeschoten door Herings. Opgevangen achterin door Breukers. En uh, Rinstra moet dan uh, eigenlijk die bal weer naar voren toe pompen. Maar wacht heel lang, twijfelt en kiest dan uiteindelijk maar voor de weg helemaal terug richting Pasveer. En ook die maakt geen enkele aanstalte om in die openingsfase van de tweede helft haast te maken. Wacht tot iedereen weer een beetje in de positie staat. En bereikt dan wel keurig netjes Armenteros. Legt die bal op de stropdas bij de jonge zweet. Aan de rechterkant bij Herakles leidt alleen wel balverlies. En dus kan Utrecht er dan uitkomen over de linkerkant met oor. Oor leidt balverlies. Ja, Herakles neemt over via Overtoom. Overtoom even terugleggen naar Ringstra. Dan weer terug naar Overtoom. Overtoom is dan wel gelijk twee tegenstanders kwijt. Kan alleen geen tempo maken met de bal aan de voet. Moet het overlaten aan Duarte vanaf de rechterkant. Terug naar Overtoom. Overtoom ruimte zoeken om te schieten. Krijgt hij niet van Bulthuis? Goede slijding. Bal over de zijlijn en dan mag Herakles gaan uh, gooien. Wel weer een beetje hetzelfde beeld als in de eerste helft. Herakles dat gewoon voetballend het initiatief neemt in uh, Utrecht. En dat is wel opvallend. Dat kun je ook zien dat uh, Heracles een, uh, en, uh, ja, toch een ontwikkeling doormaakt. Dat ze uit en thuis ongeveer hetzelfde willen gaan doen. Dat het eigenlijk niet uit moet maken of je op kunstgras of op gewoon gras speelt. En vandaag zie je dat ook wel een beetje terug. We zijn bijna vijf minuten onderweg in de tweede helft. Utrecht, herakles één tweede tussenstand. Oh, bal, ...en zuid de Rossi naar de die Buitenlands voetbal, langs de lijn. Een mooi programma vanmiddag in de Premier League in Engeland. De kraker tussen Manchester United en Chelsea is ruim een half uur geleden begonnen. stand is daar 2-0 van Manchester United, de goals van Smalling en Nani. Bij Tottenham Hotspur tegen Liverpool stonden er geen Nederlanders aan de aftrap. Bij de Spurs zat Rafael van der Vaart aan zijn hamstringblessuur op de bank. Hij mocht zijn opwachting maken in de tweede helft. En bij Liverpool moest Dirk de hele wedstrijd toekijken. En hij zag dat zijn ploeg een moeilijke middag had. Modric zette Tottenham al vroeg in de wedstrijd met een wonderschoon doelpunt op 1-0. nadat Adam en Skrtel een tweede gele kaart hadden gekregen, met een echte afstraffing voor Liverpool 4-0 werd het voor de Spurs. De coach van Fulham, Martin Jol, had voor de wedstrijd tegen Manchester City... geen basisplaats voor Brian Ruiz. De wedstrijd is nog niet afgelopen, staat 2-2. Aguero zette City op 0-2. Maar via Zamora en Murphy kwam Fulham terug tot 2-2. Nog vijf minuten te spelen daar. De Bundesliga, dan, landskampioen Borussia Dortmund... gaat het niet geweldig mee. Ook vandaag onderuit bij Hannover 96. 2-1 werd het voor Hannover. Dortmund kwam nog wel op voorsprong. Maar de doelpunten van Sobiek en Conan in de slotfase... pakt Hannover toch nog de winst. In de Bundesliga dus, waar Borussia Mönchengladbach... verrassend meedoet aan de kop. Gladbach was gisteren met 1-0 te sterk voor HSV... dat met 1 punt uit zes wedstrijden... wel een zeer slechte seizoenstart heeft. Werder Bremen speelde gelijk met 1-1 bij Nürnberg. En Bremen en Gladbach gaan nu nog aan de leiding. Bayern München kan oppositie overnemen, moeten ze wel gaan winnen. Spelen uit de altijd beladen wedstrijd bij Schalke 04. Wedstrijd is net begonnen om half zes. Staat 0-0. In de Italiaanse Serie A pakte Juventus drie punten bij Siena. het werd 1-0. En El Giro Elia zat de hele wedstrijd op de bank daar. De ploeg uit Turijn heeft nu net als Oudinese en Cagliari de volle winst uit twee wedstrijden. De blessure van Maarten Stekelenburg valt mee. De Nederlandse doelman van AS Roma moest gisteravond per Branca van het veld... nadat hij in zijn gezicht was geraakt door Lucio, speler van Inter... Er werd gevreesd dat hij een jukbeen had gebroken. Maar die vrees bleek na onderzoek in het ziekenhuis ongegrond. Overigens eindigde die wedstrijd tussen Aas Roma en Inter in 0-0. Barcelona dan, gelijk tegen Sociedad vorige week. Gelijk tegen Milan. En toen zeiden mensen, nou, hoe zou het toch gaan met Barcelona? Nou, een beetje geterkt waarschijnlijk ze gisteren tegen met rust stond het al 5-0 voor de Catalanen. En na 90 minuten stond er 8-0 op het scorebord. Messi maakte drie doelpunten en had ook nog een groot aantal assists. Real Madrid, de koploper, begint over een half uurtje aan de wedstrijd tegen deze De Belgische topper tussen A-Agent en Anderlecht is schijnend in een 1-0 overwinning voor de ploeg uit Brussel. Anderlecht dus. Suarez, geen familie van. Matthias Suarez benut al vroeg in de wedstrijd een penalty. In twee trouwens, en daar bleef het bij. Anderlecht en uh, Cercle Brugge gaan aan de leiding in België. Club Brugge kan bij winst op Lokeren vanavond de koppositie weer overnemen. En dan gaan we naar Schotland. Glasgow Rangers en Celtic... die treffen elkaar altijd oneindig in het seizoen. Vandaag voor de eerste keer. De Rangers wonnen met 4-2. De rust leiden Celtic nog met 2-1. Maar mede dankzij de doelman van de Rangers... die blunderde bij een inzet van El Khadouri. Maar Rangers stelde in de tweede helft orde op zaken. En het werd dus 4-2. En hebben vier punten voorsprong genomen op aartsrivaal Celtic. Oh. Real strong, I how to get out. And I'll find my way, it's love, real simple, and that's how it works. Oh. We gaan even naar Frank Wielaard in Utrecht. 53 minuten onderweg. Het is weer 2-2. Goeie voorzet vanaf de linkerkant van Oor. Bij de tweede paal is iedereen vergeten dat Assade wel eens mee naar voren komt. Buitenkantje rechts maakt hij 2-2 in Utrecht tegen Heracles. It's low. Sela Su van haar debuutalbum en This World. We gaan nog even naar Frank Wilaert. Ja, 2-2 en dan zit er weer spanning in die wedstrijd, hè? Ja, nou, dat zat er sowieso nog wel in. Eén doelpuntje verschil dat was wel duidelijk dat dat nog lang niet alles zou aangeven. Het is ook uh, verre van onduidelijk hoe dat nou allemaal gaat aflopen hier in de Galgenwaard. Het is eigenlijk al 2-3 geweest, maar de goal werd afgekeurd door Brahmaer tot de afgrijzen van Peter Bos, die daarna nog even de, het gesprek mocht aangaan... met de, de scheidsrechter van dienst. En ik moet eerlijk zeggen dat mij uh, niet direct duidelijk is... waarom die goal is afgekeurd. Het enige wat ik me kon voorstellen... is dat er iemand buiten spel heeft gestaan. Maar daar kon ik me dan eigenlijk ook weer tegelijkertijd niets bij voorstellen. En uh, dus zullen we dat nog een keer op een herhaling moeten gaan terugzien. Maar de, hoe dan ook, de, de goal bij, uh, van Heracles werd uiteindelijk uh, afge, afgekeurd. En uh, ja, er waren toch niet zo gek veel tegenstanders van Utrecht in de buurt bij al die momenten. Er zal onderweg misschien iemand ergens een keer geduwd hebben. Assare gaat hij een gele kaart krijgen? Nee, Orr is de man die de overtreding maakt. Assare was in de buurt. Orr is de man die uiteindelijk uh, de degens, of dan wel de benen kruist met uh, Everton... En uh, ik krijg inderdaad uh, in uh, de herhaling nu dan te door dat er geduwd is bij die goal van uh, uh, Herakles. En dat betekent dat daarom die goal werd afgekeurd. Nog steeds tot afgrijzen van uh, Peter Bos. Die maakte zich enorm boos daarna. Maar hij zit nog wel gewoon op de bank hoor. Dus uh, blijkbaar heeft iedereen geen. Uh... Geen lelijke woorden bij gebruikt. Heeft hij alleen maar heel duidelijk gezegd wat hij ervan vond. En mocht het allemaal nog van maar de Vrije Trap genomen door Herakles. En achterin Rienstra. Even de combinatie met Kwanza. Kwanza gelijk met Snijder in zijn rug. En dus moet het helemaal terug... Naar pasveer. Die schiet die bal dan richting de middenlijn. Waar Duarte het kopduel verliest met Nielsen En Utrecht kan proberen op te bouwen. Maar van opbouwen is eigenlijk geen sprake meer. Bal gaat de lucht in. En gaat met dezelfde vaart. En via diezelfde lucht ook weer terug. Uh, richting de Achterhoede van Utrecht. Er worden nog steeds heel veel fouten gemaakt. En ik denk dat we nog lang niet klaar zijn. Het zal zeker geen 2-2 blijven. Maar wie er gaat winnen, ik durf er echt helemaal niets over te zeggen vandaag. Het is rust bij de Engelse topper tussen Manchester United en Chelsea. Het stond 2-0, is zelfs 3-0 geworden voor Manchester United. Het derde doelpunt werd gemaakt door Wayne Rooney. Wat een goal! De eer in die Alle wedstrijden van dit weekend... We beginnen met PSV, Ajax eindigt in 2-2, 1-0. Matafs, 1-1, Siktorson, dat was de ruststand. 2-1, Wijnaldum uit een strafschop en 2-2, Boejekien. Gelijkspel in de eerste klassieker dus van het seizoen. Een wedstrijd die werd overschaduwd door de zware blessure van keeper Titon. De doelman van PSV kwam in de eerste helft hard in botsing... met Timothy de Rijks, zijn eigen verdediger. Titon werd per brancard afgevoerd, spel lag ruim een kwartier stil. De Poolse keeper was 20 minuten lang buiten bewustzijn. En na onderzoek lijkt het erop dat hij slechts een zware hersenschudding heeft overgehouden... Aan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 En uh, daar zijn we allemaal heer, hartstikke blij om. scheidsrechter Bjorn Kuiper stond er bovenop... toen de knie van de Rijk hard met het gezicht van Titon in aanraking kwam. En de scheidsrechter zag direct dat het foute boel was. Heel angst ik, uh, ik zag dat er contact was tussen uh, de keeper en uh, de speler van uh, de PSV... Um, daar komt hij met zijn knie tegen het hoofd van de keeper aan. De keeper heeft eigenlijk de bal in zijn bezit. Hè, die ligt voor hem, alleen hij pakt hem niet op. En hij keek met hele grote ogen aan. Ik denk, dat gaat niet goed. Ik heb gelijk afgefloten. Ik heb de uh, behandeling uh, laten plaatsvinden. En dat heeft eigenlijk 15 minuten geduurd. PSV herpakte zich in de tweede helft uitstekend... en had het meeste aanspraak op de overwinning. Gelijkspel voelde dan ook als een nederlaag voor trainer Rutte. Ja, kijk, nu zit de teleurstelling en de emotie van dat je geen dat je drie punten hebt...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 En je moet er gewoon drie pakken thuis. Maar het werden er dus geen drie voor de Eindhovenaar. Ajax-trainer Frank de Boer was overigens na de 2-1-voorsprong voor PSV ook wel bevreesd voor een nederlaag. Het is jammer dat je in de tweede helft een tien minuten een blackout hebt volgens mij. En dat je vier mogelijkheden weggeeft waarvan uh, één dus uh, erin gaat op dat moment. Ja, en gelukkig dan weer voor ons dat we dan ons wel weer herpakken. Maar ja, dat mag niet gebeuren tegen zo'n tegenstander weet je dat je... Kansen gaat weggeven dat hebben we gedaan op dat moment omdat we ja, een beetje de weg kwijt waren. Een beetje de weg kwijt waren, maar gelukkig voor Ajax dus was invaller Dimitri Boujiki nog bij de les en zijn doelpunt leverde Ajax, Ajax uiteindelijk dus nog een puntje op. It's uh, I'm happy but not very happy because of course Ajax have to win all games and have to be a champion one wat time, uh, nog even care. Ik ben blij. Nog een keer kampioen worden moeten we dus. Heel blij ben ik ook niet, want Ajax moet dan wel zijn wedstrijden winnen. Het was het Engels-Nederlands van Boeljekin. Bij Ajax was er overigens ook een blessuregeval. Boilersen viel al vrij snel uit met een hamstring en is voorlopig ook een aantal weken uitgeschakeld. RKC tegen AZ werd 1-2 bij de rust 101 1 1 door een penalty van Elm voor AZ en 1-1 Castellon. En na de rust 1-2 Benschop. Een kleine, zwaar bevochten overwinning dus voor AZ. De trainer, Gert-Jan vond dat de overwinning... eigenlijk al in de eerste helft veilig gesteld had moeten worden. In die fase van de wedstrijd hadden wij ook de tweede en de derde kunnen maken. We een aantal kansen en had eigenlijk RKC niet zoveel in te brengen. En na de rust was het weer een ander verhaal. Want toen braakte bij ons toch langzaam het pijpje leeg... En RKC bleef komen, want die ruikte uh, uh, ook ondersteund door die 1-1, uh, vlak voor rust. Ruikte meer. En, uh, uh, en dat gaf ons ook aan de andere kant weer ruimte om, om, om te counteren. En uh, ja, met inbrengen van Benjop, ben die, die fit was en fris, heeft dat goed gepakt. Dan de RKC-speler, Ramos. Hij had een negatieve hoofdrol bij de 2 AZ-doelpunten. Hij veroorzaakte de strafschop en ging bij de tweede goal in de fout. Komt de lange bal. Uh, ik wil hem met uh, rechts wegschieten, ik moet dat met links doen. Uh, ik raak de bal verkeerd en uh, ja, Benschop snijdt voor me langs. Ik kan hem neerhalen, heb ik direct rood. Ik gok erop dat hij, uh, dat hij misschien nog mist. Ja, het, was, het was een gok van mij. Individuele fouten lagen dus ten grondslag aan de nederlaag van RKC. En dat was zuur voor trainer Ruud Brood, want hij zag namelijk dat zijn ploeg ook vanmiddag weer in vorm was. Nou, ik vond ons behoorlijk volwassen spelen. Uh, geduldig, rustig aan de bal. We konden de te vinden, met name de eerste helft.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 Twente, Ado Den Haag dan. 5-2 uiteindelijk. Maar hoe kwam het tot stand? 0-1 Immers uit een strafschop. 1-1 Janko. Toen gingen we rusten. 2-1 Douglas, 3-1 de Jong. En dan in 1 minuut 3-2 Verhoek. En in dezelfde minuut 4-2 Rami, 5-2 de Jong. En die uitslag doet dan ook een makkelijke middag voor Twente. Vermoeden. Maar volgens trainer Ko Adriaanse was dat allerminst het geval. Nee, uh, inderdaad. Het, het lijkt heel wat. Maar uh, het ging heel erg moeizaam. Dat kan ik wel verklaren. De snelle penalty tegen. Dat werkt niet tegen je.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 Nou, we, zijn, we hadden van tevoren afgesproken dat we contact, compact zouden spelen. En uh, dat deden we. En van, van daaruit gingen we, ja, gingen we kans creëren. En, uh, ja, een penalty van Lex. En daardoor, daarna geloof ik er gelijk in. En de Russen, precies hetzelfde, hebben we het gezegd tegen elkaar. Dat we gewoon zo door moeten blijven gaan. Je maakt eindelijk de aansluitingstreffen. Aansluit, en uh, ja, dan moet je als team gelijk weer ja, schepje er bovenop. En dat hebben we niet gedaan. We stonden gewoon achterin te slapen te slapen dus de andere in het team. Hè? Achterin dus Twente staat door de 5-2 overwinning bovenaan in de Eredivisie. A, bovenaan in de Eredivisie. Adriaanse is dus goed bezig in Enschede Ja, na nou zes wedstrijden bovenaan staan. En uh, samen met AZ, geloof ik. Hè? De op zich is het natuurlijk goed. En, uh, het had natuurlijk nog drie meer kunnen zijn als ze Geroda in de tweede helft wat beter hadden gespeeld. Maar goed, we zijn, moeten dikke verder zijn zo. We staan dus inderdaad gelijk met AZ. Maar bij de stand hoort u het zo de treffers voor geven Twente het voordeel van de compositie. Ja, en er is nog een vierde wedstrijd vanmiddag. Die is nog bezig om half vijf begonnen. FC Utrecht tegen Heracles. Frank Wilaert. duurt nog 25 minuten. Het is 2-2, maar Heracles is beter. En voetbalt simpelweg makkelijker. En creëert ook kansen. Armenteros zojuist wilde een schot plaatsen. Maar Van Dijk stond goed opgesteld. Met dank aan al zijn routine en het feit dat het schot van Armenteros vooral geplaatst en weinig hard was. Naar een lange combinatie aanval van Heracles. En er wordt gewisseld nu weer bij Utrecht. Daar gaat Mart Mortensen eraf. Onzichtbaar, hij op het middenveld. En voor hem komt Anouar Kali. Een jongen die vorige week op de plek van Mortensen tegen Excelsior een prima indruk maakte. En ook een goede rol had op het middenveld. En dat misschien nu ook wel weer zou kunnen gaan doen. Komt een mogelijkheid voor oor. Achterlijntje halen. Kijken of hij hem nog voor kan krijgen. Dat lukt hem. En de bal wordt weggewerkt door Van der Linden. Daar was weer eens een mogelijkheid voor Utrecht. 66 minuten op de klok in Nieuw-Galgenwaard. 2-2. nog vijf wedstrijden eerder dit weekend. Vrijdag begon het allemaal met NEC en AC 1-2. Gisteren Feyenoord de Graafschap 4-0. Vitesse Roda 5-0. Groningen Excelsior 2-0. En Venlo VVV tegen Herenveen 0-3. Twente gaat aan de kop met 15 punten uit 6 wedstrijden. Ook AZ heeft 15 punten. Gelijk doelsaldo, maar Twente maakte meer doelpunten. Ajax staat derde met 14 uit 6. Ook Feyenoord heeft 14 uit 6. En vijfde PSV, 11 punten uit 6 wedstrijden. Onderin 15e Nak Breda met 4 uit 6. Ook Ado heeft 4 uit 6. 17e VVV 3 punt uit 6 wedstrijden. En Hekkensluiter Excelsior 1 punt uit 6 wedstrijden. Er was nog één wedstrijd vanmiddag in de Jupiler League. Onderin de Kelder. Maar Veen deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Emmen. Langs de lijn is we terug vanavond om 10 uur met Dionne de Graaf. Het zal veel gaan over het voetbal. En dan weten we ook of Lars Boom winnaar is geworden van de ronde van Groot-Brittannië. Hij is toch altijd de leider daar, maar er moet nog een rit worden gereden vandaag. Gerko Schreuder gaat om 6 uur proberen zijn koppositie vast te houden. Althans, dan volgt de laatste omloop. Kan Europees kampioen bij de paarden worden. Dank voor het luisteren en nog een prettige avond.